En dan zijn we weer met een nieuwe een aflevering van de Dik voor elkaar show. Ja. Oftewel de Dijk voor Izale show. Zoals de Fransen. Wat zie je er nou allemaal? Daar heen te groot. De, wouw, de Ik zit er gewoon met een opening. Ik, uh, Zo gaaf het we dan weer. Het en ik is, vind ik. het nou leuk om te. Dat nou hoor ik niet nou alweer al die deur? ik er nog niet eens een opening maken? Ja, wie is daar? Hierbij een verklaring. Wat hoor is het ik? Deur? Wat, wat is de Officieel? voor geopend. Is de, nou, wat, wat is, is er groot, al gebeurt er uh, nou allemaal weer? Is uh, de burgemeester van, van Hogeveen. Ja. Maar die, van, die die hebt wordt... zijn oranje verediging van ja. die mensen wat de hallo, hou even rustig dames ja, en heren, wie zijn al die mensen nou de groot? Ja, het is de oranje Hogeveen ja, met. wat komen die doen hier? koninginnedag vieren. die gaat niet door daar vanwege de MKZ. Ja, maar daar gaan we toch niet hier met al. Kijk nou allemaal wat er hier Ik deze fles officieel voor open de Natuurlijk, dat is wel feestelijk. Ja. Maar goed, maar luister nou eens. Hierbij, nou een... verklaar deze fles. Nog een fles. Wat Wat nou fles. Ik denk dat de deur te open, wat het ah, drukt hier. Hij, ja, oh, dat is wel. Ja, ja. Feestje, feestje, De Koninginnedag wordt gevierd hier feetie. al. Die gekke oh. feetie. Feetie. dag zelf. Koninginnedag, allemaal mee. Heel leuk, allemaal mee. hoge feestje met al en de burgemeester is erbij. Hiermee verklaar ik deze fles officieel open. Maak nog een feit over. Dus wat? Gezellig. Ja, ja. De ruis, de deur, de deur. Hé, wat, oh, oh, wat een drukte omhaals, wat is het, he. wat gebeurt er allemaal? Komt ik inderdaad, dat ja, hebben hier ja, bedacht, allemaal. Komt niet inderdaad. Er allemaal mensen, de burgemeester is er. Hierbij de verplaat deze fles officieel voor geopend. Ik wil er zeggen, maar je ook maar even zo'n flesje even gehuurd. Ja, we zullen gaan boven. boven. boven. Geen hey, koningin in de dag. Oh, nee, nee. koningin de dag. Oh, nou is even allemaal een oh, koningin in de dag. Het is toch niet alleen maar een zuipartij. Nee. Daar gaan met oh, een keer wat? flessen worden geopend. De burgemeester, hoorbaar. Nee, Deze flessen. Wou, daar we nog een oh, tegen Houden we oh, dat nou, oh, oh, oh, nou zo? Deze oh, oh, oh. koningin in de dag oh. heeft toch ook een beetje even iets, iets van iets van respect. Ja. Uh, ja, nou, de, en daar heb ik ook voor de gezorgd. Daar heb hij ook voor gezorgd. Ja, maar Dat is de Op oh. Alle activiteiten en dingen die ze. Voor Amsterdam Maandag ja. uh, zouden uitvoeren voor de koningin. Wie die mensen zijn, ja. even, die ingestudeerd ja. hebben ja. ja. oh, Al die spelletjes en ja. al dat gedoe, ja. We wel hier. We kennen maar, dat we komt wel we... hier. Nou, we gaan er niet al die spelletjes die ja, ze aanstaande maandag zouden doen. Nou, hier ja, stu... en dan we nee. beginnen met uh, uh, volksdansvereniging. Oh, volksdansvereniging, ja. de Volksdansvereniging. De ja. Volksdansvereniging, dat En uh, die gaan speciaal. Die... Ja, en daar komen ze al niet. Daar komen ze. Daar we met klompen We klompen Ze doen een uitvoering voor. Ja, de fuur ja is een op oh, de radio uh, Begint u, begin ja. u maar hoor begint u maar Ja, Vertel maar de voetbal is de is toch niks voor de radio hè? Dat dat lang Vol Dat, was het, uh, dan nummer, uh, was Dat was het nummer uh, lente, Dat was het nummer lente van de klompen dansen. En dan, uh, Vooral, dan we uh, komt nu het uh, zomer. Nou nee, wacht nou, dan gaan we, dan gaan we nou weer dansen met de dansen. En weer. Oh, en die kleuren. Ze doen precies hetzelfde als de net, hetzelfde dansje. Nee, ik ben, nee, ik ben, nee, ik ben, nee. De vorige was lente, dit is zomer. Ze doen de vier jaar Ja, nou, oh, dat was het Dan Snel de bus in en terug naar Hogeveen en die weer terugkomen. Oh, uh, uh, we gaan gauw beginnen met we vergallenwezen. Nou, we hebben nog een hoop te doen voor de... Ja. Voor de... Voor de De De winter ook nog. Ik ook krijgen de winter ook nog. Schoon, dat zit er wel in. Ja. Oh, dat zit er wel in. De blij dat ze dit allemaal niet mee hoeft te maken. Ja. Nou. De Gouwkont is heel bijzonder, ik. Nog een keer. Nou doen ze winkelen. maar doen ze a-kappelen. A-kappelen, al zonder muziek. A-kappella oh, dat ze Even snel. Kijk, vind je een leuke Oh, ze doen of ze het koud hebben, ja. Wat leuk. Die een kolonne paarden die voorbij hommelen. Oh, kijk, dat de Die gaat dat hij voer toch hier die op een reken te groot. Maar 30 man staan stappen hier. Het plan is. We hebben in de vloer ja. officieel voor geopend. Zo ik dat. We mogen wel even de flesje open trekken. Ik dacht dat dit gaat, dat gaat niet door. Met alle geweld moeten we dat doen. kijken, het gaat gewoon door, allemaal. En nou, wat komt er nou? De groep? wat is het volgende evenement? De koningin dit. De koning Op ja, dit moment zou de, de koning inkomen. Ja, op dit moment zou. Die hebben we nou niet. Die komt maandag niet. Die, nee, die maar komt nou. Dat doen niet. we net alsof. Dat doen we net alsof. Wat ja. gaan we nou wat niet Dat doen we net alsof. Ja. We kunnen het er niet maar net de... doen alsof de koning binnenkomt. Of voor die mensen uit hoge Veiljot, die jullie. De hele jaren hebben ze ingestudeerd ja, en zo. Natuurlijk, ja, het ja, is allemaal jammer, het is oh, allemaal zielig, hier, maar we gaan een nama-koning in. Wat is er nou met dat kind hier? Wat is er nou Ik wil even de bloemen van de koning in. We hebben niet eens een koning maar dan? Wie? Landgenoten! Ik ben zo blij dat ik hier aanwezig moest zijn! Dan, wacht nou even, dat is gewoon Pep met een helm op! Ja, we doen het zo echt mogelijk. We doen het zo echt mogelijk? Er komt Bep met een helm, dus lijkt toch niet op de... Dat ik lijk samen... spijkend, landgenoten! Ik ben zo blij dat ik hier samen met Maxima ben! Maxima? Maxima je bent toch ook blij? Ik ben zo blij. Ja, natuurlijk, dat is ook. Uh, maar maar, maar je staat. Wat is er? Uh, uh, wat is er uh, uh, onderdaan? Dit kind wil even uh, wat uh, aan hem geven. Oh, wat is er met Vlauwe, dat oude Blauwe, ja, kind, oh, kind met bloemen. Het kind weet niet bloemen, wie het is. Ah, wat schattig. Ja, kijk, dat is toch opgezet. Geen geen bloemetjes van jou? Ja hoor. Wat leuk. Geef maar een tattenbep. Of, of, of de koningin natuurlijk. Geef maar. Oh, ze wil niet gaan, geven. Dan, geef maar. Dus ze kind wil het niet geven. Laat, laat me los. Dit is bang. Laat de bloemetjes maar los. Los. Me los. los. Laat het los. Kijk, laat niet we gaan toch niet te keer dat kinderen moeten worden komen en niet die niet kinderen. Wat, wat doe je nou? Iets? Wat gezellig, is dit nou? He, gezellig he? Gezellig he? Dat, dat, dat zo'n koningin die je hebt, dat ieder jaar he? Wat oh. moet dat hier? Ik heb uh, uh, ook wel een paar uh, hele oude ambachten bij O, o, o, o. Dat vind ik ook wel leuk. Ja, dat vind ik zin ook al langs. Het loopt altijd rond tussen die oude Dat kan al aardig zijn. Het is de oudste schapenscheerde die ik heb kunnen vinden. Wat een leuke schapenscheerde. Kijk nou toch. Leuk met die lammetjes allemaal. De schat, ga ik Mag ik misschien even aan u vragen, schapenscheren? Hoe lang schaapt u al, scheert u al schapen bedoel ik? Hoe lang al? Hallo, meneer? Hallo, meneer de schapenscheren. Hoe lang scheert u al? hij zegt niks. Waarom zegt hij niks? Die mag al niet eens. Dit is de oudste die ik kon vinden. Die komt van Madame Toussou. Madame die bestaat gewoon de pop met de oudste schapenscheren. Wat is dat nou? Uh, hier, hier haast heb ik Wat? een, een, een kan, oh, kantkloster. Ach, een kou, dat hoor je. Ja, dat is ook altijd zo'n ja, leuk kantklossen, kantklossen is Ook zo'n uh, oud-Nederlandse beroep, ja, hè? oud kantkloster. Mevrouw is ook, is ook, is de Wit is dat. Ah, mevrouw de Wit. Ja. Goedemiddag, mevrouw de Wit. Uh, u bent kantkloster. Mag ik ja, ja. eens vragen, dan, uh, hoe lang uh, ja. doet u dat al, ja, dat, uh, dat kantkloster? Uh, is het van overgegaan, van moeder op dochter en zo? En, maar, uh, hallo, mevrouw uh, de kantkloster. Die, ja, hallo. Uh, deze, de groot. <guliffe> waarom zegt dat mens nou niks? Ze heeft zichzelf een kant gemaakt. Oh. Ze heeft zichzelf een kant gemaakt. Wat een oude kult nog allemaal. Nou. Zit er ook een beetje serieus serieus... Oh. ...oude Nou ja, ja, ja, hier hier hier bij hier, hier langs. Oh, wat, oh. Hier. wat hebben ze hier dan, De oudste uh, ambacht uh, dat ik heb kunnen vinden... ...moet je hier even door de muur kijken. Hier door de muur kijken? Waarom door de muur kijken? Hier door kijkgat. Oh ja, ik hoor wel. Ik zie niks. Waar moet je goed kijken? Ja, maar hoor. Oh, dat ziet er wel lekker uit, weet je. Dat is helemaal niet verkeerd. Dat is een genale Een garnalenpilster. De oh, dik oh. van de kaasjoe is dik voor mekaar dik van de Weet je, als iemand mij zoekt, ik ben bij die genale Die We weer met deze ja. uitzending. Deze vervangende oh, de koning in de dag voor z'n vinden. Gezellig, gezellig, gezellig. Wat komt er nog meer? Wat heb je nog meer vandaag op deze nou. vrouw? He? Nee, hè, kamer op de ja. Ik Ja. Koningdruk prijs. Hier is dat BEP! Zeg nou even prijsvraag! Ja, voor de prijsvraag! Ja, maar ik ben de de koningin? Ik kan er niet als koningin, toch die zeggen de prijsvraag! 16 top, top, zet die helemaal op, speel Beth! Flauwekul, koningin, kom op! Ik zeg de prijsvraag! Ik vind het nou jammer dat hek hem maar! Leuk gedaan! Ik zo oh, leken, ik, de, ik dacht dat ik je nou een oude pierspot op je hoofdte ben! Zeg, laten we nou beginnen! Wat was de vraag van vorige week? Wat heb je? Oh, die zoek ik. niet! Nee, deze niet! Laten we Ah, dat, ja, dat was de was... dat nou is normaal. Wat... Uh, uh, even kijken hoor, ik heb hele leuke deze hele week. Leuke je moet dan... je even goed vasthouden. Oh, hoor, dames en oh, van... heren, even aan de... Te... Hallo, mensen uit ja. Hogeveen. Hey. Hogeveen en Meppel, we krijgen de prijsvraag even. Even wat rustig, even ja. stilte voor ja. de prijsvraag. Moet even er doorheen, hè. Dan gaan we zo wel mee verder met die flauwekul koningin. Ja, dan hou je, je vast, Dick. We houden je allemaal goed vast, Dirk Blom, ja. Dirk Blom uit Markenissen. Dirk ja. Blom uit Markenissen. Wat gaat er gebeuren? Uh, uh, wie wil er een kop? Oké, okay. oh. geef hem maar een. Als oh, jij ja, je kop maar houdt. <laughs> ja, ja, ja. En ja, ja, Dat hadden we maandag niet zo leuk in Nee! <laughs> ja, Jacinta <laughs> Veldhof uit Hengelo. Ja, oh, ja. Uh, uh, even... Wie wil er een kop? Nee, ja, als ik het op? ruik, krijg ik al brand in mijn oh. slok. daar. Oh, nee. <laughs> Ja, ja, ja. ja, dat is er wel een he, meneer. Uit Meidrecht is ook een goeie hoor. maar M lekker hoor, dames en heren. Mario van, maar lekker, van de Schaft. Leuk is die hè? Deze jongens wie lust er een kop, die is van Mario van de Schaft uit Meidrecht. Ja, ja het schiet nou op de grote Nee, dankje, want ik hou niet van klauwen. Ik hou niet van Kluif. Over de kop, ja, Dink, ben, ben, ben, ben, ben, ben, hem allemaal al, al Deze Almere, Willem Roof. Ja, uh, jongens, wie lust er een kop? Dat had maandag ha uh, niet leuker uh, kunnen worden. Hè? Nee. <laughs> hou je kop, maar, Geef mij maar lieve yeah. <laughs> yeah. hey, oh, de benen. Walter Mol is ja, ook ja. bijna een prijs, bijna een prijs het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik op? de gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik Niet te Even ruimte maken. Let je op, boven van de trap. Dan komt hij hè. Ja. Dikke Leo. Ja. Ja, ja. Heb je het ja, maar, maar, maar die Dikke Leo? Wat het dat? Dikke Leo is er niet. Niet nou, dat ik dat erg vind hoor. Oh, ik ja, zit er is, niet uh, erg mee. Maar waar is Dikke Leo? Die was volgens mij even een onsje granalen halen. Even een onsje granalen halen. We zitten toch koppend. Dan is hij, dan is hij al, dan komt hij. Kom op nou, dikke Leo, attentie. Ja. Dat hoeft niet meer, die hele, dat is niet nood meer. Dat hele voortleer, die hele muziek Alsof de koningin binnen komt. Ja, ah, ja, dat ben ik al, hè. Ja. Zo, zo, zo, daar ben ik alweer. Hier, hier is weer dikke Leo, hè. Nou, ja, hoe waren we de gemaaltjes, uh, Leo? Nou, om je vingers af te likken, hoor. Ja. ja. Ik denk dat ik zo nog even een ontie ga halen. Ho, nou maar, maar ja, dus kom even, op, maar ligt op, ligt op. nou even, kom op, daar werd die verplachtig. Nou, dat natuurlijk, Smakelijk. Nou, lachen, lachen. ze waren best wel smakelijk. Wat was het, wat ja, ja, schreef die, ja, wel, wie is je handen gelassen. Ja, ik ja, laat ja, maar natuurlijk ja, twee ja, keer ja, achter ja, elkaar, ja, ja, ja, Ik neem het zeker voor het onbezeker. Ja, de winnaar op deze feestelijke dag, die heb mijn gebeld, is geworden. Wat hebben ze eigenlijk gewonnen? Nou, dat is misschien wel even leuk om dat met z'n allen te doen, dames en heren, hier aanwezig uit Hogeveen en Meppel. Even met z'n allen over de, over de donkerblauwe rugzak. Zullen we dat even zeggen? Ik zal even aftellen, dames en heren. Is dat leuk dat we gelijk weer 1, 2, 3, Die schitterende donkerblauwe rugzak, waarop mijn gouden letters te lezen staat. Oh. Natuurlijk trots, natuurlijk trots, natuurlijk zitten ze erop trots. Nou de winnaar die bof komt mag ik wel zeggen. Op deze feestelijke gedag is die gewonnen door Beja Lensen. Bea? de Lensen. Dat zal toch niet de Beja van maandag in de Meppel op nog niet. Nee, natuurlijk niet. Hij heeft geen lensen van dat. Nee, dat is een ander natuur. Maar het is wel toevallig. Ja, het is toevallig. Het is zo, wel een toeval op deze dag. En, hè? Nou, mensen, wat woont, Ze uh, woont, ja, ze woont. Oh, ze woont ook. Kijk, ze woont op de Kruisberglaan. Ik geloof ja. dat die die, die. die wat die maandag in Meppel had moeten wezen, die woont, nee, op die woont niet op de Kruisberglaan. Nee, Zeker niet op nummer 205. Maar daar woont bijna Lansen. In de Kruisberglaan. In Leimuiden. Oh, Eimuiden. Ja, daar ziet hij zonder L. Het scheelt één lettertje, maar een heel entrij. Heel precies. Ja, dat legt wel even uit elkaar, hè? En is een nieuwe opgave. Oh, niet de mop? Oh ja, uh, oh ja, die is zo leuk juist. Ja, ja, ja, daar ben ik zo benieuwd naar. Uh, daar komen we allemaal voor. <totstuken> dames en heren uit Meppel en Hogeveen, uh, daar komen we ook voor, uh, uh, Ja, dat wordt wel even, dat uh, wordt de winnaar, komt uh, er, hè? Die woont dus in IJmuiden, de winnaar. Ja, ben je? Nou, dat klopt hij, hoor. Jongens, wie lust er een kop? Ja, dat was de vraag, hè? Alleen als hij ijs en de Ja, ja, he? ja. Dat ja, hè? Ik daar zo lang op te wachten. Ja, dan word je warm drinken. Ja, dan je drinken. Drinken. Nou zijn we nou... Hé, hebben we alles gehad. Of krijgen we nog die handel nou, ook Nou, ik ben blij dat u er ook oh, al zeg ik? ik nou zeg heb een handel Ik niet de bedoeling Ik op. heb namelijk eens even in het magazijn gekeken. En dan had ik nog een hele serie van die... Van die kerststalletjes. Kerststalletjes. Ja, waar ik er, vorige week had ik het er ook al over. Maar ja, ik heb maar, nog een eigen partij staan. Die ja, zijn wel iets ander model. Ja, ja. toch... Dit zijn namelijk lichtgevende kerststalletjes. Ja, maar het is de, de, de koekoekleg ja. zij. We gaan nou toch geen kerststalletje neerzetten. Ja, maar, nou, maar, is toch, is nou, maar dan ben je er vroeg bij. Het, ja, het is, is toch, toch het ja, maar, is is toch toch, ja, maar sfeer, de... ja, sfeer wil je al gaat het hele ja, maar, jaar door. Wie, he? uh, wat is Deze zijn lichtgevende Nou, die moet je aansteken. Die moet je oh, het zijn kaarsen. Nee, ze zijn niet van kaars, ze zijn van hout. Houten kerst. Ja, je steek je aan met een krant. Met een oude krant. Ja, je neemt een oude krant, die steek je aan en die doe je die proppie in ja, het kerststalletje. En dan binnen een kwartier is het hele stalletje uitgebrand. Ja, maar dan heb je toch geen kerststalletje meer? Wat is het nou, nou flauwek? krant. dan steek je weer een nieuw stalletje aan, hè. Ja, dan bedoel, je bedoel, je weer Ze nieuw... zitten in een doos, ze gaan per 25. 25, oh. 25 kerststalletjes. Ja, in één keer douw je die erdoor, ja. Dan zit daarbij gratis, omdat het nu dus in de voordeel, we zitten in de voordeelperiode, krijg je bij aanschaf van 25 kerststalletjes een gratis voorbeeld. Voor voorbeeld hoe die, hoe die wordt. Hoe die wordt, als die af, afgebrand, hoe die er dan Stop, wacht, uit ja. Ik wachtelijk, koopt er nou 25 oh, kerststalletjes? Ja, niet koopt 25, 20 20 20 hard, kerstalletjes. 25 Ja, maar ja. ja. ja. dat gaat hard hoor, 25. jaar. Ik denk dat je, daar kom je niet eens mee, daar twee kerstdagen. Dat red je niet met je 25. Je niet. Dat sommige je... mensen steken het ene stalletje met het andere stalletje aan. Ja. Ja, Omdat ja, dat, dat, ja, dat ja, zo gezellig is, hè. Omdat het sfeervol. Ja, maar dat is dan niet zo'n brandend kerststalletje. Oh, dat nou eens, gezien. Heb je al bij die granalenpels er geweest? Ik kom er net vanaf. Ja, ik ken er zeker wat ja, maar van. He? He? Mag ik je even voorstellen? Dit is een vriend he? van mij. Dit is een burgemeester. Oh, die is ja, burgemeester van Ogenveen. Nee, Hierbij verklaar ik deze broek. Officieel voor ja. geopend. Ja. Oké, ja. oh, de burgemeester broek is geopend. Kijk ja. is het is geopend. Ja. Die <laughs> broek Lachelijk, hè? Staat die met een open broek? Maar dat doet toch allemaal, dit koning in de dag? Uh, ik denk uh, de nieuwe opgave nogmaals. Ja. Oh, ja. op nog en uh, wat leuk en de is, de is de ik heb hem uh, speciaal de aangepast aan de, de, de sfeer van deze dag. Ja. De sfeer van deze dag. De sfeer van De sfeer van deze dag. Blijf De sfeer van deze dag. De komt van De sfeer van deze dag. De sfeer De sfeer van uh, en als u daar een leuk uh, uh, antwoord op weet. Ja, wie dan... gaat er nou midden in de zomer en Sinterklaas? Een leuke opgave. Gindelijk. Nou, dan moet je een uh, leuke uh, opgave hoor. Uh, uh, uh, leuk ja, leuk uh, antwoord. Dik voor, het mekaar, mee, ja. Apenstaartje dik voor elkaar. Dik voor een Tros.nl. Dus dik voor elkaar. Apenstaartje. Ja, we het te groot. Nou, nou, voor de, de mensen uit Hoge Veen. Ah, nou, is er nou nog iets van deze, van deze nou, vooravond had, uh, aan de koningin de dag te maken, of is het nou helemaal oh, uh, uh, uh, het is nog niet? Waar hoop ik wat ik hoor? Ik vind, geloof maar, ik hoor, ja, hoor, ik hoor het goed. Een mobieltje, Een mobieltje. mobieltje, wie zou dat nou zijn uh, met de de groot? Ai, ah, boeluw! Hoi, Bietse. Vot de bak ja. je wel. Ik, ik bel even op, joh. Ja. In verband met die koninklijke uitzending, oh. weet Ja, wel. Hij, ja. Wordt, ja. hij heel gaaf over in de huiskamer. Oh, is het ja. zo? Ja. <laughs> hey. Hey, maar ik bel even. Ik heb, ik heb een nieuwe vriendin. O, oh, ja? Heet ja, joh. Het oh, het en uh, hoe heet ze? Matras. Matras. Matras? Ja, leuke naam he, Matras. Wie, wie noemt ze vriendin nou Matras? Nou, je, je, je kan er in alle standen zetten, weet je wel. Ja, je zetten, <laughs> dat is toch niet... Ja, en je, en je top, moet ze ja. zeker ook iedere week draaien. He, de Groot gaat er toch niet op ja. door? Dus gaat ze doorleggen. Ja, hij ja, Nee, luister Is die voor mekaar in de buurt? De Groot zegt ja, die nee, die sprake zegt hij: Zeg nou eens ge nou gewoon nee, dat ik er nee. niet ben. He? Zeg nou is gewoon nee dat ik er ja, maar niet ben. Ja, weet al dat je er bent. Zeg, hoe ja. weet hij dat nou? Hij kan toch ja. geen maar, door de telefoon heen. Ja, maar zeg nou eens gewoon. Ja, nou, Oké, okay, geef nee, dan maar nee, weer. Nee, ja, nou, nee, hallo, met ja, voor Ja, Dat hoeft niet iedereen. Ja, wat gaaf. Ja, gaaf, ja, gaaf, uh, ja, gaaf dat ik je aan de telefoon lage. heb. Ja, gaaf. Met, met, de, met de komende koningin. Ja, dat gaat niet door, maandacht. Ja, dat gaat niet door. Daar ja. heb ik een uh, trieste gedicht oh, over. Nou, houd lekker voor jezelf. Dan gaan wij zo... Oh, oh, dat oh, zo dat oh, zal maar later oh, ik klaar, broer. Ja, ik ja, moet het. Ja, oh, dat is wel horen, hoor. Het is maandag koningin het dan. Uh. Uh. Maar eigenlijk, eigenlijk niet. Eigenlijk, eigenlijk niet. Uh. Wat is Niemand die de blijde lach van Beatrix dan Ziet. Briljant gevonden, briljant. Oh gevijd. Mapel vanwege ah, MKZ. <laughs> Zij blijft in haar eigen ligimo, in plaats van een hunnebert. Een oh, hunnebert? <laughs> gaan we? Ja, hij is de te Ja hoor. Ik, kan, oh, morgen, oh, ik heb wel een ongeluk. Nou anders ik, ik wel, oké. Ja, zie je jongen, ja. You, yo. ja. Oh, oh, even, oh, oh, ik ga nog niet weg, ik word aan. Oh, U zit er weer op te wachten natuurlijk, Tuurlijk. ook in verband met deze koninklijke uitzending. Ja, zijn we. hier weer de koninklijke 30 seconden van meneer de groot Koninklijke 30 Hallo Frans, hier meneer De, de dat, is, dat vind ik nou zo jammer. Dan hebben ze zo'n uitzending, en probeert het vlak voor koningin. Daar dan kan je zoiets moois van maken. Wat ja, ja, oh, gebeurt er Gebeurt helemaal niks. Jan en allemaal, heel ja. hoge vee staat hier ja, voor de deur. Ja. Nepel wordt er binnen gedauwd. Ja, ja. Iedereen ja. maakt wel een lawaai De ja, ja. ja, een burgemeester. die ja, nee. daar gaan we fles open. Proost! Dat gaat Hierbij verklaring de fles voor geopend. Hierbij verklaring de fles voor geopend. Dat is nou het enige wat ik de hele uitzending En voor. Hierbij verklaring de fles voor This de klokken zijn volkwassen de, de nog niet? Oh, nee, dat is nou jammer. Die gaan nou deze week... Ja, wat jammer nou. Had, dat vind ik uh, wel Niks aan te doen. Nou ja, geef niks. U heeft in ieder geval ik thuis... Nou, belangrijk. Uh, nou, nou, we hebben het nou wel al gehoord allemaal. Ja hoor, met m'n hoge Ga nog even de met halen, zeg. Dat is toch allemaal. In ieder geval heeft... Ik heb het leuk voor je de e nog een keer. in. je trotspunt in mee, luistert, dan dan de handen hebt. Ja. En laat die een beetje op. beetje een beetje een al een beetje een Over een ik heb maar een beetje een beetje op beetje een beetje een beetje een beetje een op. een beetje toch niet meer beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje